Bij een bomaanslag in Colombia zijn zeker tien militairen omgekomen. Aanslag. Vrijdag kwamen ook al tien militairen om door een aanslag van de FARC. De terreurgroep kreeg in de aanloop naar verkiezingen vaak aanslagen. Op 30 oktober zijn er lokale verkiezingen in Colombia. Het weer het is zo'n 3 graden. Overdag opnieuw zonnig en droog. wordt 11 tot 14 graden. Ook morgen volop om. Dit was het. Dit is René Passet van de ANB.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 En als ik aan haar de denk, dan denk ik ook. Oh, oh, oh, zo mooi. En ik, ik, wil je vriendje zijn. En heel vaak met je vrijen, En dan worden we weer wakker. En dan maak ik voor jou een ontbijt.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 I love you. I brushed you out from the hospital, you remember that? Yes, I do. Well, there's something I never told you about that night. What is it, me? While you were sitting in the back seat smoking a cigarette you thought was gonna be your last, I was falling deep, deeply in love with you. And I never told you till just now. Slip away Why'd you ever let me go Oh, The key. to be Zandvolk op 106.9. FM, FM. En in de ether op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Minister De Jager vindt dat banken meer moeten bijdragen aan het noodpakket voor Griekenland. In juli werd nog afgesproken dat banken 21% van hun investeringen in Grieks staatspapier zouden afschrijven. Maar volgens De Jager moet dat percentage flink omhoog. Uit een vertrouwelijk rapport bleek gisteren dat Griekenland er nog slechter voor staat dan gedacht. Vandaag praten de Europese leiders daarover in Brussel. In Tunesië zijn vandaag voor het eerst vrije verkiezingen sinds dictator Ben Ali is vertrokken. De verkiezingen gaan over de vorming van een constitutionele raad die een nieuwe grondwet maakt. Uit hun midden wordt een interim president gekozen en een regering gevormd. In de peilingen staat een gematigde islamitische partij bovenaan. De verkiezingen worden gevolgd door Europese waarnemers. De politie Drenthe roept mensen op om zich te melden als ze meer weten van een partij gevaarlijk illegaal vuurwerk. Vorig jaar zouden de zware lawinepijlen in de illegale handel zijn beland en de politie vreest dat ze de komende tijd opduiken. Het gaat om pijlen waarvan de explosie vergelijkbaar is met die van een staafdynamiet. De Duitse buitenlandse inlichtingendienst BND wist al weken waar de Libische dictator Gaddafi zich schuil hield in Seerte. Dat schrijft het Duitse tijdschrift Der Spiegel. Of de dienst de NAVO over de schuilplaats heeft getipt is niet duidelijk. Donderdag bombardeerde Franse gevechtsvliegtuigen het konvooi waarmee Gaddafi vluchtte uit Seerte. De Duitse inlichtingendienst noemt het verhaal onzin. Bij Zwijndrecht is op de Oude Maas een containerschip op een afgemeerd vrachtschip gebotst. Twee opvarenden raakten licht gewond. De schepen zijn